Jan van der Putten met het NOS-journaal over Kalen. Dan begint het tellen van de stemmen die bij het EU-referendum zijn uitgebracht. De eerste uitslagen worden rond 1 uur vannacht verwacht. Er wordt rekening gehouden met een nek aan nek race tussen voor- en tegenstanders van het EU-lidmaatschap. In Schotland kan de opkomst oplopen tot 70 à 80 procent, heeft de Schotse chef-monitor van de stembusgang laten weten aan de BBC. Het is al de hele dag druk bij de stembureaus, al dus de toezichthouder. Op de Middellandse Zee zijn vandaag 50, 5.000 bootvluchtelingen gered, meldt de Italiaanse kustwacht. Zo'n aantal op één dag is ongewoon hoog. Schepen van hulporganisaties, de kustwacht en de marine, zijn de hele dag bezig geweest om vluchtelingen van 43 boten te halen. Aan boord werd zeker één dode vrouw gevonden. Vorige week was het weer nog te slecht om vanuit Libië over de Middellandse Zee naar Europa te varen.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 In het oosten van China is het dodental als gevolg van een tornado opgelopen naar 78. Eerder werd gesproken over 51 doden. Honderden mensen zijn gewond geraakt. De stad Yancheng in de Chinese kustprovincie Jiangsu werd het zwaarst getroffen. Het noodweer ging gepaard met forse hagelbuien. Het VR, het KNMI, heeft opnieuw code oranje afgekondigd... in Limburg, Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland. Vannacht is het een graad of 20. Morgen wisselen bewolkt, vooral in het oosten een bui... en het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. -M -M. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1182 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Oveug en uw hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. We gaan beginnen met een nieuwe cd, een, van, een bekende van ons, de meneer heet Hart. Uh, ja, dat klinkt allemaal heel erg Engels, maar hij komt toch echt uit, uit Duitsland. Um, Bernhard heet hij. Ehm... Um,